Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Sigarettenpakjes worden niet af van bijvoorbeeld hologrammen, glitters, relief en opvallende kleuren op de tabaksverpakkingen. Ook themaverpakkingen zoals rond Koningsdag of een WK worden verboden. In mei gingen er al nieuwe Europese regels in voor sigarettenpakjes. Wie nu een pakje koopt wordt geconfronteerd met plaatjes van bijvoorbeeld een door kanker aangetaste long of een dode in een lijkzak. Netflix heeft er het afgelopen kwartaal 3,6 miljoen klanten wereldwijd bijgekregen. Dat is een stuk meer dan verwacht. Volgens Netflix kiezen mensen voor de streamingsdienst vanwege de eigen producties... zoals Orange is the New Black en Stranger Things. Het bedrijf wil daarom meer gaan produceren. Dit jaar wordt er al voor 600 uur aan eigen series en films uitgebracht. Volgend jaar wordt dat 1000 uur. In Luxemburg komen vanmiddag de ministers van Handel bijeen... om te praten over CETA, het handelsverdrag met Canada. Ze kijken vooral naar de voordelen. Meer handel, en dat betekent meer banen. Het verdrag is vergelijkbaar met het handelsverdrag met Amerika, TTIP. Vakbonden en milieubewegingen zijn fel tegen de akkoorden. Door CETA zouden Canadezen de Europese banen inpikken... en zou de voedselveiligheid in gevaar komen. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump werd in de Grab'n by the Pussy video... die onlangs opdook, opgehitst door de presentator. Dat zegt zijn vrouw Melania Trump tegen CNN. Het is voor het eerst dat ze in het openbaar praat over de seksistische opmerkingen... die Trump in de video maakte. Zo zei hij dat je als ster alles met een vrouw kunt doen wat je maar wil. Melania zegt dat ze haar man zo niet kent... en dat de presentator, Billy Bush, hem aanmoedigde om vieze en slechte dingen te zeggen... De zender NBC heeft hem inmiddels ontslagen. Het weer nog in de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen regenen met kans op onweer. Aan zee kan het stormachtig zijn wordt de graad of 14. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten nog wel kans op wat buien. Dit was het NOS. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Muiden 7 kilometer na een ongeluk, bijna een half uur vertraging. De linker rijstrook staat dicht na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda 6 kilometer. Daar is de vertraging bijna een uur. Twee rijstroken zijn afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Breda bij Avelingen 2 kilometer en daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeers.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 Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. I'm back at you again. Radio station is W G Say oops upside your head. Say oops upside your head. Up side your head. Now on all you cowboys and you finger snappers, you toe cowboys, and you love lappers. I want y'all to say this with me. Say oops. The bigger hey, be the big, bigger gonna be a big, Het is even na twee uur zandvoort. En hele goedemiddag. En welkom bij Zand op zondag. We zijn er weer vanaf de Tolweg 10A. En de heb Bent was de eerste die we draaiden naar het nieuws en weer van twee uur Je hoorde uit de jaren 80. Cope side your head. Ja, we zitten er weer. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers en Rob. Ja, het zonnetje, ja, het zonnetje, schijnt. Het zonnetje schijnt. En wij en zitten lekker binnen. En wij zitten weer lekker binnen, maar we hebben een vol programma voor u op deze zonnige zondag al hier te zandvoort. Want terwijl er heerlijk gereced wordt op het circuitpark Zandvoort... tijdens de DNRT-finale races de laatste dag... Laagdrempelige raceklasses, dus voor met relatief weinige investeringen kan je eraan meedoen. mits je natuurlijk je licentie hebt. Maar u, als u in Zandvoort bent en u wilt eens een keer gaan, gaan kijken naar het circuit. u bent gratis welkom om deze tweede dag van het DNRT-finales mee te maken. Verder vanaf 12 uur lopen er ongeveer 170 man door het dorp. Nee, het is 1 uh, uur hè? 1 uur. uur op oh, begin 1 uur. Ja, oh, uur, ja. Vanaf 1 uur, ja. Vanaf 1 uur. Uh, dan hebben we het over Rondje Dorp 2016. Diverse gezellige cafés doen daaraan mee. Dus als u mensen in t-shirts tegenkomt met Rondje Dorp op, dan weet u waar ze mee bezig zijn. En de klassiek liefhebbers natuurlijk vanaf vanmiddag om drie uur... Classic Concert, de, Septro de Septentriones in de protestantse kerk al die. hier. Die, die inderdaad. Die inderdaad, ja, juist. Uh, wij gaan gewoon drie uur radio voor u maken. Live vanaf de tolweg 10a. Met uw enige echte Zandvoortse uh, lokale omroep. ZFM. Gaan we gaan het allemaal doen. We gaan natuurlijk. We hebben om, uh, tussen 4 en 5, zo rond de klok van 10.04, hebben we een uh, uitgebreid interview. Want er is op 6 november een groot. Op 15. Wacht even, even kijken. Op 6 november een groot. Uh, wandelspektakel onder het motto Zandvoort loopt voor en daar hebben we wat gasten uitgenodigd die gaan ons daar alles over vertellen dat rond de klok van tien over vier terug naar de programma die u van ons gewend bent de evenementagenda rond de klok van half vier het weerbericht blijft het zo, wordt het mooier u hoort het allemaal rond de klok van half drie het dier van de week, het is een beetje raar Hij luist, zij luistert naar de naam Harry Harry, zij? Uh, ja, Harry sorry. is okay. een zij, dat heb ik nooit geweten trouwens maar Harry is een zij dicht van de dag. Oh, het is een prachtige, ja, een hele mooie, onder de titel Voor Jou. Natuurlijk hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we, gaan, we volgen voor u natuurlijk ook het WK-wielrennen, WK wat momenteel wordt verreden in Doha, in Qatar. En uh, wat we mee kunnen delen, is dat nog zo'n 70 kilometer te gaan zijn en Niki Terfstra in de kopgroep aanwezig is. Verder hebben we natuurlijk rond uh, de laatste uur ook nog pit report, want uh, er is van allerlei nieuws uit de Formule 1 en we volgen natuurlijk voor u ook de voetbal eredivisie. Genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En dat kijken dat kan je doen via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio van ZFM aan de Tolweg Tina. We zeggen wel voor het goede Wij zijn er tot aan vijf uur. En sign of the times. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. En met onze website blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody. Maybe we can get down.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 Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water with tequila. I already know she's a keeper, just from this once more act of kindness I'm in. Deep, if anybody finds out, I meant to drive home, but I can't believe it now, no. So we're in, we just sit on the couch, one thing, led to another, now nice just kiss on my mouth. I, I need you, darling, come on, set the tone. If you feel me falling, won't you let Let me know, oh, oh. If love me, come on, get involved Feel it rushing through you from your head to toe, oh Lachen, hoor je allerlei soorten muziek uh, langskomen. Ik dus deze hit van alweer een uh, nou, enige tijd geleden... dat was uh, Ed Sheeran en Sing... Het is inmiddels kwart over twee, Zandvoort, goedemiddag. En we gaan aandacht besteden aan het Zandvoortse uh, nieuws... want het is, er is wel weer het een en ander gebeurd, uh, Albert-Jan. Ja, allereerst even de financiële positie. Zandvoort verbetert in 2017. De financiële positie van Zandvoort verbe verbetert volgend jaar... ten opzichte van 2016. De begroting is meerjarig sluitend en er is ruimte voor nieuw beleid. Dat blijkt uit de gemeenteraadsbegroting voor 2017... die het college van Zandvoort aan de gemeenteraad aanbiedt... om vast te stellen... De afgelopen jaren is een behoedzaam financieel beleid gevoerd... in lijn met het coalitieakkoord. Daar plukt de gemeente nu de vruchten van. In de voorjaarsnota van 2016 hebben de college en de gemeenteraad afgesproken... dat zij een gezond financieel perspectief, de strategische investeringsagenda... samen verder willen ontwikkelen. Die tijd is nu gekomen. De financiële ruimte die is ontstaan krijgt een solide en toekomstbestendige bestemming. In het verder gezond maken van de financiën, het versterken van de economische klimaat van de badplaats, een plezierig en veilig wonen en recreëren... een goede dienstverlening en het bieden van een adequate zorg... aan wie dat nodig heeft. Drie architectenbureaus, AG Architecten, de Blaise Architecten... en Springtij Architecten, hebben een ontwerpvisie ingediend bij de gemeente... voor een integrale ontwikkeling van zowel de Watertorenplein... als de Watertoren zelf. Het College van Zandvoort heeft een van de drie ontwerpvisies gekozen. Deze keuze wordt voorgesteld aan de gemeenteraad... en de commissie op 22 november aanstaande. Wethouder Lisbeth Schalik maakt op dinsdag 18 oktober onder meer bekend... welk voorstel het college aan de gemeenteraad doet. Het betreft de keuze uit de drie ontwerpen... inclusief uitkomsten van de participatie. Wij zijn benieuwd. Gisteren morgen omstreeks kwart voor uh, uh, tien... kwam er bij de brandweer in Zandvoort een melding binnen... over vervuild wegdek op de burgemeester van Alphenstraat. Uh, ter plaatse bleek dat een Audi TT... de complete inhoud van zijn kartenbak verloren was. Nadat de brandweer het wegdek vrij van olie had gemaakt zijn ze weer retour naar de kazerne gegaan. En tot slot, gistermiddag even na drie uur... werden de hulpdiensten opgeroepen voor een watersporter in de problemen. Een opvarende van een katamaran was van boord geslagen... en lag meer dan 30 minuten in zee. Na alarmering van de Zandvoortse Reddingsbrigade en andere hulpdiensten... werd door de Zandvoortse Reddingsbrigade snel een boot gelanceerd... en kon de watersporter die een flair... een vuurpijl als het ware, die steek je dan af... Uh, een flare afstak, snel gevonden worden en op het strand afgezet... waar hij voor de zekerheid door de klaarstaande ambulance gecontroleerd werd. De zeiler bleef gelukkig ongedeerd. En ook de traumaheli werd nog even ingezet, maar weer teruggevloten. Want uh, ja, dat bleek dus niet nodig te zijn. Moet je wel hard fluiten <laughs> Ja, precies. <laughs> het zal nieuws in het kort na te lezen ook op de CFM-app. Zonnige dag hier in Zandvoort. Yo, dan gaan we ouwe, meteen weer dat Veronica-gevoel te pakken Jan. Ik zit gelijk weer op zee. Dusty Springfield en <laughs> de summer is over. Ja, De summer is over voor Zandvoort vanwege de ambtelijke samenwerking. Vraagteken. Ja, maar die ambtelijke samenwerking met Haarlem gaf afgelopen donderdag... tijdens een extra raadsvergadering toch veel discussie in de raad. Met tien stemmen voor en zes tegen gaf de raadsmeerderheid in een, die extra vergadering van afgelopen donderdag er vertrouwen in te hebben dat de samenvoeging van ambtelijke diensten goed is voor de bestuurlijke zelfstandigheid en de ambities van Zandvoort. Twee partijen, de VVD en gemeente Belangen Zandvoort, hebben dat geloof in het geheel niet. In deze twee fracties zien in deze invulling een onomkeerbare weg naar een besluit, bestuurlijke fusie met Haarlem. Ze steunen als enige het voorstel van uh, gemeente Belangen-Zandvoort... voorman Demmers om het fusie-idee af te blazen... en te investeren in, een, in de eigen Zandvoortse organisatie. Voor de fracties van de oudere partij Zandvoort... Uh, OPZ, D66, CDA en Sociaal Zandvoort, de PvdA ontbrak... was dat een gepasseerd station. De organisatie is al veel te veel uitgehold. En met wat er nog op de gemeente afkomt... wordt dit een onbegaanbare, langdurige en kostbare weg... al dus deze fracties... Gemeente Blangewe-Zandvoort voelde zich bij dit onderwerp bedrogen en gemanipuleerd... wat een aantal raadsleden in het verkeerde keelgat schoot. De VVD bracht onder meer in dat een ambtelijke fusie het gebrek aan bestuurskracht niet oplost... en wilde de bevolking inspraak geven. Dat laatste kreeg onvoldoende steun. Niet meer aan de orde, zeiden de meeste partijen. En bovendien op alle eerdere pogingen om de bevolking bij het onderwerp te betrekken... kwam nauwelijks respons. Voor een uitgebreid verslag van deze extra raadsvergadering... van 13 oktober, jongstleden verwijs ik u naar de website van de gemeente Zandvoort. En ook dat is weer na te lezen op onze eigen CFM-app. Dus die kan je ook downloaden in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En download hem op je telefoon of tablet. Het is vier minuten voor half drie. Zandvoort, een hele goede middag. En dus zo dadelijk gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Wordt het nog mooier dan vandaag? Nou, je krijgt het te horen na deze single uit de jaren 80 van Madonna. Hier is ze nog een keer met The Material Girl. Jan, dat we vandaag in de studio zitten vanwege dit programma. Anders zouden we gewoon even het terrasje moeten pakken hè, met dat mooie weer van vandaag. Jongen, jongen, jongen. Het zonnetje schijnt lekker, hier in zo'n En op het strand en in het centrum wordt genoten van dat mooie weer. Maar blijft dat ook zo? Dat hoor je nu. Het is zoals gezegd, Rob, vandaag prima herfstweer met flinke zonnige periode. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige zuid- tot zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar waarde van omstreeks de 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het komt tot enkele buien en daarbij kan het lokaal tot onweer komen. De wind wordt zuid en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zijn er perioden met zon, maar er is ook een buienkans. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 16 à 17 Dinsdag komt het naar echter tot enkele buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De zuidwestenwind wordt noordwest en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 14 graden. En ook woensdag draait het om buien en daarbij is de kans op onweer. De wind waait vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Uit het noordwesten en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 14. Aldus Rico Schreuder. En wil je weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En wij bij CFM hebben de ons Bol. Hier is Santana en Corazon Espinado. Ho! vandaag is al voort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En dat deze muziek op de radio. Wat wil je nog meer? Jorre Santana en Corazon Espinado. En hier is Gauau van The Man Without Heads en The Safety Dance. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance well they're no friends of mine. We can go where we want to, places they will never find And we can act like we come from out of this world, we'll the we all one far behind What say? We can go where we want to, night is young and so am I And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a the victory cry See, we can act if we want to If we don't, nobody will And you can act real rude And totally removed And I can act like an imbecile See, We can dance, we can dance Everything's out of control We can dance, we can dance We're doing it from ball more. We can dance, we can dance Everybody look at your heart We can dance, we can dance Everybody's taking the chance Save the dance Oh, let's save the dance Yes, save the dance We can dance in one who We've got all your life in mine As long as we abuse it Never gonna lose it Everything will work out right I say We can dance we one who we can leave your friends behind Because your friends don't dance And if they don't dance Well, there are no friends of mine I see We can dance We can dance Everything's out of control But We can dance We can dance we're Doing it from pole to ball We can dance We can dance Everybody look at your hands We can dance We can dance Everybody's taking a chance The cha dance. Oh, it's safe to Dance Well, oh, it's safe to dance. Oh, it's safe, safe to dance. It's safe to dance. Oh, like dance. Oh, safe to dance. A oh, little safe to dance. It's safe to dance. A little safe dance. A little safe to dance. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Dat was de single van The Man Without Hats en The Safety Dance. Ja, we gaan eens even kijken naar de standen in de eredivisie. We beginnen met de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. En dat waren er vijf, Albert-Jan. Op de agenda stonden FC Utrecht tegen Goethe Eagles. Daar werd het 3 tegen nul. FC Utrecht werkt, werkt zich langzaam omhoog in de eredivisie. De ploeg van coach Erik ten Hag was gisteravond op eigen veld te sterk voor go Ahead Eagles... al had het daar voor rust nog niet de schijn van. Maar na Giovanni Troupé de Utrechters... met een gelukje kort voor de pauze op de voorsprong had gebracht... was het verzet van de Eagles gebroken en liep de thuisploeg naar uit naar 3-0. Het was pas de tweede zege van het seizoen. En dan Sparta-Rotterdam tegen Willem II, daar werd het 2 tegen 2. Sparta vierde zaterdagavond het honderdjarig bestaan van het kasteel... maar kon dat feest geen luister bijzetten met een overwinning op Willem II. De Rotterdammers pakten op de valreep nog wel een punt, 2-2. De Spanjaard Frans Sol was met twee doelpunten productief voor Willem II. Invaller Greg Goodwin maakte de aansluitingstreffer... waarna Thomas Verhaar kort voor tijd de 2-2 scoorde. En dan uh, PSV tegen Heracles Almelo, daar werd het 1 tegen 1. Sorry, wat zei ik? Ik verstond het niet. Nee, 1 Eén... tegen 1. Oh, 1 tegen 1? Ja. PSV blijft dit seizoen zo slordig met de kansen omspringen... dat het, gister, dat het zaterdag voor eigen publiek genoegen moest nemen... met een gelijkspel tegen Heracles Almelo. 1-1, zoals gezegd. Zonder goed te spelen kreeg de regerend kampioen... voldoende mogelijkheden om een eenvoudige zegen te bewerkstelligen. Met dank aan de thuisclub kon doelman Bram Castro... uitgroeien tot de man van de wedstrijd. Ja, wat een doelpunt hebben ze gemist, hè? Of uh, uh, uh, hoe heet dat? Uh, kansen. Kansen. Jeetje, mineetje. Ja. Ongelooflijk. AZ tegen Vitesse. Daar werd het een gelijkspel. 2 tegen 2. Robert Muren voorkwam zaterdagavond met twee goals in de slotfase... dat AZ voor eigen publiek van Vitesse verloor. De ploeg van Henk Fraser stond na een uur spelen op een 0-2 voorsprong... en had AZ in de tang. Maar de Volendammers dachten daar anders over. Maar de Volendammers dachten daar anders over. Het werd 2-2. En dan FC Groningen tegen SC Heerenveen. Daar werd het Albert Young 0 tegen 3. Oh, ook wel El Clasico der Lage Landen genoemd. Heerenveen is zaterdag na ruime winst op FC Groningen 3 tegen 0... geklommen naar de derde plaats in de eredivisie. De Friese overwinning was dik verdiend. Arber Zanelli, Sam Larsson en Reza Nkonti, nou Choco Chanejad... Ja, die... Ma <laughs> maakten de doelpunten. <güls> FC Groningen eindigde het duel met negen man... na rode kaarten van Jason Davidson en Samir Memicevic. En vanmiddag om half 1 is er één wedstrijd gespeeld. We hebben het over FC Twente tegen Pek Zwolle gelijkspel 2 tegen 2. En om half drie begon een NEC thuis tegen Feyenoord. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. En de andere wedstrijd die om half drie gestart is, is Excelsior tegen Rode RC. Daar is nog niet gescoord. Een 0-0. En om kwart voor vijf, de klapper van de dag. Ado Den Haag ontvangt in eigen huis Ajax. En Ado thuis, altijd lastig. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe de Amsterdammers het uh, gaan doen. Dat weten we straks. Uh, nou ja, vanaf kwart voor vijf gaan ze beginnen. Tot zover de tussenstanden en de standen van gisteren uit de eredivisie. Straks uiteraard veel meer daarover bij Zalvoet op zondag. Maar eerst weer even lekkere muziek. Wat dacht je van deze van John Farnham? Hier is Your Voice. Squad blijft toch wel een van onze favorieten, hè, Albertje? Gauw houden, maar blijft goed. Gauw houden van de Doobie Brothers, de long train running. Dat allemaal op de zondagmiddag van CFM. Nogmaals een hele goede middag. En we gaan het hebben over de vrijwilligersprijs. Ja, de vrijwilliginformatiepunt Zandvoort zoekt nominaties... voor de vrijwilligersprijs 2016. VIP in het kort, VIP Zandvoort roept alle vrijwilligers... en of bewoners van Zandvoort op om een vrijwilligersorganisatie... te nomineren voor de vrijwilligersprijs 2016...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 Mail dan naar info-fip-zandvoort.nl info zandvoortnl info en nomineer de organisatie van jouw voorkeur en vertel waarom je vindt dat deze organisatie de vrijwilligersprijs verdient. De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op zaterdag 26 november van 4 uur tot 6 uur s middags in het gebouw van Pluspunt. En nomineren kan nog tot 28 oktober. En wil je de informatie nalezen, download dan onze CFM-app en onder het menu vind je ook alle informatie over de vrijwilligersprijs. Hier is nou Rogers. into the disco scene. Het lijkt net een uh, plaat uit de jaren 80, maar die zegt dan een uh, hit van nou iets meer dan een jaar geleden. Dit is van Chic en nou Rogers en I'll be there. Jawel, we hebben weer een, uh, een koninklijke onderscheiding erbij. Zoals ik al in het begin van het programma meldde, is, is vandaag uh, de tweede dag op het Skripark Zandvoort van het DNRT-finales. Maar wat getste onze verbazing, niet onze verbazing, maar het heugelijke feit... Onder de mom van een extra uh, rijdersbriefing werden alle DNRT-coureurs uh, om 12 uur verzocht zich te melden bij het erepodium. Alwaar Huub Vermeulen, uh, die dit jaar voor de 50ste jaar actief is in de autosport, uh, uh, werd onderscheiden door een koninklijke onderscheiding. Kreeg, en hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door burgemeester van Zandvoort. Dus je hebt er weer een collega bij. Ja, uh, yeah, leuk. Huub Vermeulen, 50 jaar actief in de autosport. Terecht dat deze coureur, afkomstig uit Hazerswouden, Rijndijk, uh, ook in het rijtje van uh, ja, gedecoreerden uh, wordt opgenomen okay. tijdens, tijdens deze races. Nou, dat uh, is een mooi feest waarschijnlijk uh, vanmiddag op het circuit. Dat gaat nog wel even door, denk ik zo. De DNT nog uh, de hele dag trouwens actief op het circuitpark Zalvoort. Mooie races en de toegang is helemaal gratis, hè. Dus ga gewoon even een uh, kijkje nemen op het circuitpark Zalvoort. En geniet van alle mooie races al daar. Zometeen na de nieuws weer van drie uur zijn wij er weer everyone